Dat ik moest vertellen Dat hardpapier rende naar de laatste trein Maar ze kon niet weten Dat ik overgoed zou gaan Een eindje verder Rende zij weer achter mij Ze snikte Papier laat toch niet